Dus altijd, altijd, als je, wel, welke vraag bij jou ook mogen opkomen. Altijd eerst niet denken aan dat concreet, ver, concrete vraag die bij jou opkomt. Dan kan je, niets, kan je geen antwoord geven. Kan je, niet, je moet eerst verbinden jezelf met, met, met de materie, wat je, ja, met, het, met, het, met, het, met de kwestie waarmee je bezighoudt. Eerst altijd proberen het doel van de schepping voor ogen houden. Ja, elk probleem moet je altijd verbinden jezelf met het doel. Wat is het doel? Wat is het doel van de schepping om het goede te doen. om de goede het goede te doen aan zijn schepselen. Oké, okay, wat is het goede? betekent al het goede te geven, al het licht te geven. Hoe kan je het licht geven? Alleen in de kilim? Ja, of niet? Dan moet ik altijd kijken naar de kilim. Wat is de correctie? Correctie is wanneer wij kunnen licht ergens ontvangen. Dus als het licht wil, wil mij van boven. Eindsof. De scheper, wat je ook gezegd. Eindsof wil mij licht geven. Al het goede meegeven. Wat moet ik hebben dan? Als je gaat ergens naartoe en men geeft iets... Ergens om de hoek, ergens, vroeger was het ergens, no, een waterput. En dan geeft men water. Wat moet je dan als je gaat naar een waterput? Wat moet je hebben? Een emmertje moet je hebben. Nou, moet je alles, alles moet je denken in die termen. Wat moet ik nu doen om dat emmertje te hebben? Of als je spreekt over de wereld, dan moet je ook denken. Welke plaats is het waar ik het over heb? Is het boven de boven de Boven de taboer van de Adam Kadmon. Is het onder de taboer van de Adam Kadmon? Ja? Is het onder de taboer. Waar is onder de taboer? Onder de Parsa. Aha, daar zijn de werelden. Brijay, Tsiravas. Ja, die moeten ook, daar moet het ook onder de taboer Moet je ook bekleiden. Ja? Moet je ook kilim opbouwen. Al de werelden zijn kilim. Da ja, filters. In die kilim kan het licht... Uh, door die kilim, als dat licht schijnt aan de lagere, dan wordt het licht uh, gezien verkleind. Het licht verkleind en de kilim vergroot. En zo moet je dat die dingen zien en je zal zien: het gebouw, hoe geweldig het gebouw is. En stap voor stap: we hebben meer details, meer details. Straks zullen we zien wat in het hebben zij dan. En vrouwelijke, en mannelijke, en vrouwelijke heeft ook een vrouwelijke en mannelijke. En, vrou mannelijke heeft en vrouwelijke heeft ook een mannelijke en vrouwelijke. Heel, we zullen zien hoe lager zullen we komen, zullen we zien dat hoe geweldig dat, dat, dat gebouw is. En nu eventjes iets wat uh, ik gewoon wil graag dat weten weet eventjes daarover hebben, meer over het leven, het alledaagse leven, etc. Als men begint leren Kabbalah, en soms al gevorderd, al lang doet men dan Kabbalah, dan komt er, komen verschillende periodes in het beoefenen van het geestelijk. Dan komt er een periode soms van de mens zegt, alles wat ik doe, mijn werk, het is wel, ik moet het wel doen. Ik moet het wel doen. Ik moet wel eten, drinken, mijn autootje moet uh, rijden, etcetera, moet mein. Maar eigenlijk zou ik het willen. zou ik het niet willen really doen. Had ik maar geld, zou ik alleen maar oh, op mijn zolderkamertje zitten, zo alleen maar cabala leren, etcetera, etcetera, etcetera. Et of iets anders dat zegt, dat is echt zo. Ik heb, ik heb het ook zo meegemaakt. En uh, pak ik mezelf ook aan zo'n idee, soms en vaak. Uh, oh, dat, dan heb ik niets meer nodig, et cetera, et cetera. En de wijzen, de wijzen hadden gezegd in het perkeer woord, in de spreuken der Vader. Daar zit enorm veel wijsheid die, men, niet, men begreep het natuurlijk niet. Men begreep het gewoon eenvoudig. Daar staat geschreven dat de Torah kan stand houden, dus voortbestaan, leven in de mens. Alleen dan wanneer de mens uh, de Torah leert met het ontzag van de hemel. Jiraat Shammai. Zonder ja, zonder ontzag voor de hemel zal de Torah niet eigenlijk zal het de mens niet helpen. Okay. Dus zonder het de het ontzag voor de hemel, wat betekent ontzag van de hemel? En dan heb ik dat geleerd in verder in de zoger, in de zoger. Dat dit weet dat als een mens leert alleen de Torah Kabbalah ook, alleen om te, te weten om de, de, de wijsheid te leren, waarbij hij geen of hij of zij niet tegelijkertijd of niet dat gepaard laat gaan met het ontzaag voor de hemel. En dat is een erg moeilijk begrip. En wat is het ontzaag voor de hemel? Het is niet iets zieligs, het is niet iets uh, vernederends, het is niet een nederigheid, dat wat, wat, wat, wat cultureel-religieuze nederigheid Het is absoluut niet dat. Het betekent dat jij moet omringen, als het ware, jouw wijsheid, wat je leert, wat wij ook wij bijvoorbeeld hier leren, met het, met het ontzag, met het van binnen moet je het uh, reverence, ja, zeg je dat. En moet je dat hebben, een vorm van uh, enorme respect omringen dat, want dat is de eeuwigheid. Want dat is, dat is, je moet het niet zomaar leren dat wijsheid zelf en daarmee te pronken, of weet ik veel, of wat dan ook. Want dat zal niet helpen. Net zoals bestaat Malchut, de uitstraling van de Malchut en de Zeranpin, ja of niet? Samen, ja, die twee, van die twee moeten we ontvangen, net zoals Chokma en Bina, Chokma en Chassadim, het ligt Chokma en het licht Chassadim, ja of niet? Zonder Chassadim kunnen we iets van Chokma ontvangen, nee, ja of niet? Nee. Zo so is ook de mens die alleen maar leert omwille van het leren, van geleerd hij, oh, ik weet nu, die, die spiroot of dat, of heel wat, en zijn mensen die ik heb meegemaakt, die uh, geweldig, die weten veel meer dan, pff, enorm veel, die kunnen dat uh, gewoon uit hun hoofd, die allerlei psalmen vertellen en allerlei andere dingen, ook over spiroot en ook, uh, begrijpen, maar oh, hij heeft geleerd dat met zijn kopie. Als er geen ontzag is voor de hemel, dus, daar, daarmee wordt ook de chassadim opgewekt. Ja, daarmee dat jij doet bijvoorbeeld. Jij leert de Torah, maar wij van binnen naar, naar boven moet jouw licht. Jij moet jouw houding zijn van binnen naar boven, van beneden naar boven. Duidelijk, dat is dan een houding van geven. Dan kan je wel. Dan is jouw chogmaal, wat je leert, zal wel zin, zinvol zijn. En dat is wat wij leren ook hier. Kijk, wat heb ik hier opgetekend? Van het leven eh, wordt opgebouwd door naar binnen en naar buiten. Dus de mens moet werken zichzelf uit naar binnen. Ja, vaak zeg ik dat je moet naar binnen werken. Dat ja, goed. En dat is natuurlijk als eerste wat de mens moet aanleren wanneer je begint met het geestelijke bezighouden. Dat je moet naar binnen leren gaan. Naar binnen je leren. Ja, want daar zit het Je moet... Naar binnen komen, step step, stap, stap voor stap, naar om daar, totdat jij komt daar, tot de plaats waar de het water, ja, het, die, als ik het gaat borrelen daar, daar komt dan, als het ware, de, ja, zeg je Daaruit gaan water spuiten, als het ware. Zo net als een wat, ja, geizer, zoiets. Maar dan moet het, je moet eerst komen daartoe. Ja, maar, maar tegelijkertijd moet je je bezighouden ook met het uitgaan naar buiten. Dat betekent niet buiten je vier armen of zo, maar wel richten jezelf ook naar buiten. Niet alleen naar binnen. Hoe meer, het is eigenlijk twee richtingsverkeer. Hoe meer jij doet naar binnen, des te meer moet het vertaald worden, zich vertalen in naar buiten gaan. Eigenlijk. Dus als je, er zijn maar alleen maar een paar personen, misschien een paar in de wereld zijn, misschien een in de generatie, aan wie speciaal wordt toevertrouwd, ja? speciale zielen, die alleen maar moet naar binnen gaan. Die alleen maar, dus, absolute relatie opbouwt met één zof, absoluut. Je die moet ook zo, so maar het zijn maar, niemand weet niet eens wie dat zijn. Eigenlijk. Nee. Van, i, van elke generatie. Maar wij spreken van een gewoon normale... Eh, normale betekenis van het leren... Wat, wat, wat, wat de mens moet hier op aarde doen. Hoe meer jij doet naar binnen... hoe moet het meer vertaald worden naar buiten. En dat hebben we ook geleerd. Kijk, in de naam... in de, in de, uh, in de verhouding tussen zeer en en nu, ik nog... Zeran of Yisot van de Zeran is Hawaii, yeah, Yudkei Vavkei of Ateret Yisot. Ne, Zeran is Yudkei Vavkei So it's a so is Yudkei Vavkei And the Yisot van de Zeran die befat beyde, die befat. And die heeft Hasadim and Gvorot, ja, yeah? die heeft Hawaii plus Adni. You yeah? know, and then worden, en dan die geeft die aan de goed, en dat wordt eenheid, daarmee wordt eenheid bereikt, zoals we hebben ook geleerd. Die worden, uh, ja, om en om, ja, zeggen dat, net zoals de eerste letter van de ene naam, en dan de eerste letter van de andere naam, en de tweede letter van de ene naam, en de tweede letter van de tweede naam. Want de, de Hawaïa is de naam van de Zeer en en Adni is de, de naam van de malchut en dat zijn die twee dingen ook bij de mens, moet precies hetzelfde zijn. Wie is binnen? De binnen aan de binnenkant moeten we moeten schuilt de naam Hawaii. Zoals ook bij ons moet het ook zijn. Naar binnen, dus door het leren van de Torah. Torah is, is Hawaii, ja? Torah is de naam Hawaii. Dus door de Torah, door de leren van Zoger, wat we doen, je leert de naam van Jutke, Wafke, vier letterige naam. En door naar buiten, ja, naar buiten betekent niet dat je kijkt gewoon naar buiten, dat soort dingen. Maar uh, wat betekent naar buiten? Werken ook naar buiten. Jouw werk doen, geestelijk werk, naar buiten. Wat betekent dat? Natuurlijk betekent dat niet dan geven aan anderen, alle andere comedies spelen, dat jij geeft aan iemand. Maar wat betekent naar buiten? betekent dat wat er ook kijkt. We hebben ook een tekening, in, in de handleiding voor geestelijke uh, zuivering, uh, zu ja, innerlijke, uh, ge we hebben zo'n zo uh, handleiding. En daar hebben we een tekening, dat binnen de mens schijnt eindsof, ja of niet? En buiten de mens schijnt ook geen sof. Maar dan kijk, dan eindsof naar binnen kan, dat is kaf, ja de kaf, dus dat wordt door de kaf uh, geschreven. Uh, de, de relatie via de kaf. Eén sof, de relatie met de, via de kaf met één sof. Maar dan, dat is dan directe licht. Maar buiten de mens heb je dan ook, een relatie opbouwen. Op, op, ook van buiten is ook eind sof. Maar van buiten eind dat is igulim. Oftewel de Oftewel het ronde licht. Dat is van buiten. Nou, beide kanten moeten we, moeten we behandelen. Eigenlijk, niet alleen naar binnen. Dus vluchten naar allerlei monnikenorden, dat is niet, helpt niet. En de woestijn helpt ook niet. Tijdelijk misschien iemand wil dat doen, bewijzen van uh, dat kan wel misschien of zo, maar eigenlijk niet. Dus te midden van het leven. Beide kanten moet je naar binnen gaan en naar buiten gaan. Als je zegt, nee, maar de buiten die mij irriteert mij, dat begrijp je irritaties, et cetera. Dat zie ik, dat merk ik niet meer aan jullie. Maar ik weet hoe dat was vroeger. Hoe, hoe dat paardig had gespeeld aan velen van jullie. Ik had het niet aan, ik, ik weet voor iedereen. Hoe dat, hoe dat, zelfs als iemand mij niet had, had uh, daarover verteld. Hoe irritant was het ook dat de anderen, hoe, hoe kan ik, ik wil kabala doen, et cetera. Nee, dus naar binnen, wat wij leren, en naar buiten moeten, hoe moet het, vertalen, hoe moet het zich vertalen naar buiten? Dat jij naar buiten, dat alles wat er ook gebeurt. Natuurlijk heb je irritaties. Natuurlijk allemaal, iedereen heeft irritaties of wat dan ook. Maar jij die al de irritaties, dat jij te boven gaat. Dat jij die niet, uh, niet je laat meeslepen met die, met die irritaties. Dat jij rechtvaardigt alles van buiten. Wat er ook gebeurt. En dat, en dat vertaalt zich, moet zich vertalen door de toestanden steeds, dat jij steeds meer en meer gebalanceerd, zeg je dat, evenwichtig wordt. Maar daadwerkelijk evenwichtig niet, dat jij doet het voor je comfort. Ja, ik doe ja, een beetje dat voor mij gewoon berekening maken, dat ik doe het. Nee, maar je moet vertaald worden in, de, in, de ware, in het ware evenwicht. En als je naar binnen echt flink ...gaat jezelf uh, uitwerken, dan wordt het veel maak, makkelijker om te aanvaarden van buiten. Waarom zijn we zo uh, irriterend? Waarom irriteert ons zoveel van buiten? Waarom zijn we zo kort kort met, met andere dingen? beginnen we ook te kwaad worden of iets anders of, of geïrriteerd raken. Omdat naar binnen weinig uh, uitgewerkt is, duidelijk. Hoe meer je gaat je uitwerken naar binnen... Hoe meer wordt het van buiten, wordt het meer en, en, en steeds makkelijker wordt het uh, al die dingen te verdragen die eigenlijk niets te, niets te betekenen vallen. Eindelijk. Dus daarmee dat moet je het zo doen dat je geen kwaad ervaart, niet kwaad, dat jij het moeten doven, eigenlijk kwaad dat in jou is. Niet doven door cultuur, maar door jouw kennis en door die. Door, van buitenkant moet dat ontzag voor de hemel zijn. Dat is wat ik doe. En dat moeten we leren, wat het ontzag voor de hemel is. Het is niet wat dat uh, nederigheid, dat allemaal dat kunstmatige dingen betekent. Maar gewoon omdat het... Jij kijkt van binnen naar het eindsof. En eindsof is van binnen en van buiten. En jij kijkt van binnen, wanneer leer, leert je leert, bijvoorbeeld wat wij leren hier, hoe groot is is het eindsof... hoe gigantisch dat leven, eeuwig leven is. En wat ook aan ons gegeven is... van binnen. Maar ook van buiten. Van buiten zie je ook dat eindsof. Bij ons... is naar buiten... De buiten, buiten betekent... Tot, tot mijn huid. Ja? Maar dat betekent niet de huid, de huid zelf. Maar betekent... in de breedte. Iedereen begrijpt het? Dus, er bestaat ook bij ons... in de hoogte... ja. Dus Die van diepte of hoogte dezelfde. He? Dus brengen omhoog en naar beneden brengen, dat is dan gogma. En bestaat ook ons in de breedte, in de breedte, bestaat dat ook zo'n verhouding in de breedte. In de breedte, dat zijn de chassadim Duidelijk, chassadim, borro, dat is in de breedte. Die moeten wij weten. Dus in de breedte is meer naar buiten kijken. Duidelijk dat is en uh, de zoger beschrijft het erg mooi wat dat betreft als iemand die de Torah leert ja, dus alleen de gochma leert, de wijsheid leert maar geen ontzag heeft voor voor, uh, voor, ja, voor de hemel betekent geen ontzag heeft voor de hemel, wie is de ontzag voor de hemel, dat is demal goed ja? maar dat komt wel maar de malchut, dat is dan de ontzach. De ontzach. Wie is dat? Hoe heet het uh, In het Hebreeuws is dat. Jirat Shamayim. Shamayim, ontzach voor het hemel betekent. Jirat uh, Shamayim. Ontzach, dat is dan de malchut. En Shamayim is Zeiranpin. Waarom je? Ze, Zeir is. ze de malchut, is de angst. Is de ontzach voor de. Zerampien, waarom? Zerampien is eigenschap Gassadien. Mm -hmm. En zij is gworot. het is Gvorot is ontzag. Eigenlijk, en daarom is voor ons ook, we kunnen niet zonder ontzag voor de Malgoed. Eigenlijk, Gvorot is eerst moeten wij, als wij komen naar het hogere, contact met het hogere, dan is het wie? Eerst de Malgoed, ja of niet? Wij komen van de Malgoed. En de eigenschap van de Malgoed is gworot. We kunnen niet zonder. En dan komen we pas tot zeerend binnen. Duidelijk. En daarom moeten we ook ver, het verdragen, dat van, met name naar buiten, verdragen dat van die chassadim of gworod gewor, eigenlijk. Duidelijk. Waarom? Eerst komt de ontzag en dan komt liefde. Zonder ontzag komt geen liefde. De hele bedoeling is van onze studie om tot die absolute liefde te komen voor, ja, verenigen we ons met, met Zeranpien en, en Nook. Eigenlijk, want mijn vader en moeder is Zeranpien en, en Nook. Malchut en Zeranpien. Eigenlijk, het is erg belangrijk om goed te weten wie jouw vader en wie jouw moeder is. Eigenlijk, dus de Malchut is mijn, de moeder van al mijn dingen die in mijn vlees is. Niet vlees, echte vlees is, maar ik bedoel mijn wensen, die zware wensen en alle andere dingen. Maar mijn lichtere andere dingen die komen van mijn vader. Van zeer En, en dat de ziel, heeft alleen maar die twee nodig, die vader en moeder. Ja, dat, is, dat is de hele kunst om daar mee in, in, in, in ons in vereenstemming te brengen. Nou, kijk nou wat de zoger vertelt ons over die als iemand alleen leert voor de wijsheid, ja? alleen wijsheid alleen gogma wil hebben, maar geen, dus alleen maar wil hebben, maar niet, uh, geen ontzag heeft voor de he hemel, dan vertelt de tykonee zoger, zegt het zo: dat het net of twee zalen zijn. Ja? Eén zaal van buiten, die ook een sleutel moet hebben, ja? van de buitenkant, en één is van binnen. Nog een andere zaal die van binnen is. Nou, iemand die alleen maar kogma wil, alleen maar wil leren, alleen maar in de zonder, alleen kogma leren, alleen, alleen wijsheid leren, maar niet naar buiten gaan. Betekent, is vergelijkbaar, men kan hem vergelijken, hij leek erop, hij leek op een mens die die ontvangt de sleutels van de binnenzaal, maar niet van de buitenzaal. Nou, helpt het wel? Als iemand die sleutels ontvangt van de binnenzaal, ja, van de duur die leidt naar de binnenzaal, maar niet van de duur die, die dan treden buiten duur. Nou, dat helpt hem niet. Dat betekent, die twee moet je ontwikkelen in jezelf. Dus naar buiten kijken en naar buiten jou, net zoals naar binnen jou gedragen. Gedragen betekent van binnen. Dus niet tegenwerken. Niet aanvaarden alles. Geen kwaad op de dag brengen, et cetera. Rechtvaardigen, absolute rechtvaardiging... van jouw bestaan... Van het, van het bestaan van alles wat in de wereld is. Wil je iets helpen, kan je altijd... jouw mouwen opsteken en iets doen of dat. Maar niet kankeren en niet andere dingen doen. Met alles volledig... Uh, een zijn en rechtvaardigen, alles... En die andere dingen kan je gewoon doen. Je hebt verstand daarvoor. Je hebt handen, handen, voeten. Je kan al die dingen doen. Aanpakken als het iets jou niet, eh, niet ligt of zo. So. Dat is wat ik wilde in vertellen nog vragen wat dat betreft. Dus niet jezelf uit, a, a, afzonderen omwille van de afzondering. Oké? Okay? Het is erg belangrijk om dat, om dat steeds te doen. Dus... Eh, wat ik zei van lezen, kan je natuurlijk alle dingen, die, die dingen lezen, die, die lezen andere dingen. Maar niet, probeer niet te lezen dingen die dan, die dan te maken hebben met, met iets wat geestelijk is. En dan het, gaat het kapot aan dingen, je gaat jezelf kelin breken bijvoorbeeld. Maar andere dingen kan je lezen, je, alle dingen van onze wereld, om bijvoorbeeld deze wereld, natuurwetten en al het leven hier op aarde alle andere dingen kan je natuurlijk lezen waarom? jij moet het brengen ook naar eh, het licht moet je brengen ook naar, naar de lagere wereld Asia, et cetera, et cetera als je wil eh, andere dingen allerlei andere dingen, natuurkunde allerlei andere dingen alsjeblieft, Geen, eh, het is, eh, alles wat over onze wereld te leren valt is goed, Eigenlijk, alleen moet je weten hoe jij dat doet, dat het moet, waarom? alle, we hebben kilim, welke kilim hebben we? Nefes, rook, ne dat weet ik. De nefes kun je ook vullen met, ook met onze wereld, met lezen, kan je, wil je lezen, kan je iets lezen, geen probleem, wil je bijvoorbeeld een boek lezen, maar probeer niet lezen, iets wat jou niet, wat, je moet weten dat het, dat het helpt jou, dat dit ook iets is dat, dat, ja, dat het niet, het uh, moet goede dingen bij jou opwekken, maar je kan alles lezen, andere dingen. Alleen met geestelijke dingen moet je ook voorzichtig zijn, duidelijk. Want daar zitten dingen, maar over gewoon over deze wereld, erg goed om te, le te leren ook dat. Te lezen dat en allerlei andere dingen. Maar niet, niet uh, uh, zien dat als iets slecht is, iets verkeerd is, et cetera. Dat moet je niet doen. Want op el elk probleem, el elke toestand heeft beide. eigenlijk. Elke toestand heeft beide. Nou, geef, me de, ge geef een voorbeeld van onze wilde. Je kan altijd zien dat elke, elke probleem heeft plus en minus. Elke probleem. Nu, nou, geef een elk probleem. We zullen zien dat dit... Ja, ik kan zeggen, al die multinationals, ja, yeah, die multinationals, ja, die alleen maar voor zichzelf, alleen maar uitbuiten de hele wereld, alleen maar die arme landen uitbuiten. Aan dan kan ik zeggen, ja, goed, die geven de werkgelegenheid, die, die, dat en alle andere Je kunt altijd zien, plus en minus, moet je altijd zien, in onze wereld, in deze wereld, in elke kwestie van onze wereld, heb je altijd die twee. En altijd kijk goed in el, naar elk probleem in deze wereld. Van die twee kijk goed. En wat is goed aan dat wat ik nu voel als verkeerd? Probeer goeds te vinden daarin. Jij zal zien opeens dat eh, eh, er zit wel iets goeds daaraan, daaraan eh. Dan zie je dat het alleen maar mijn eigen houding, mijn eigen bekrompen houding die mij uh, doet negen, geloven dat het slecht is. Elk probleem kan je zien... een goede in dat probleem... want alles is in onze wereld heeft twee kanten. En dan zal je zien... die 50-50... dan ga je dat ook in onze wereld vinden. Eerst moet je dan zien... jij je, je ziet eerst negatief. Ja? Wat doe je? Je moet krachten opbrengen in jezelf... mentale krachten... welke dan ook... jouw kennis, je kan ook eh, raadplegen iets... Waarbij jij gaat kijken naar dat probleem, niet alleen maar wishful thinking van, nou, het is goed. Nee, dat bedoel ik niet. Dat is, is niet de bedoeling. Jij gaat kijken naar dit probleem, dat bepaald probleem. Jij gaat zoeken naar positieve of evenwichtige. Ja? Tegenleger daarvan. Totdat jij komt in jouw jou houding tot de toestand van 50-50. Oké? Okay. Totdat je, dat is de ware realiteit. so op die manier, alleen dan kan je pas de ware uh, uh, beslissing nemen. Als je kijkt negatief, betekent absoluut onmogelijk om, om dan uit uh, die situatie de realiteit te zien. Dat is allemaal wishful, Alleen jouw houding, dat jij ziet het verkeerd. Jij wil het zo so zien. Dat komt door de ongecorrigeerdheid. Dus nog een keer. Ook in onze wereld, ik zeg het nou, op dezelfde manier, ik zeg het, vertaal het precies ook voor onze wereld. Doe er niet toe wat, op je werk, op, op wat dan ook. Als je ziet iets verkeerd, moet je goed dan, op dat moment, en dat is, dat is de wet wat ik zeg. Ik bedoel, de wet om jezelf in, in, te brengen in overeenstemming met de wetten van het heelal, waarbij ook jij gaat dingen veranderen, in jezelf en buiten jezelf als je iets ziet, nog een keer, de principe, als je iets ziet als negatief, dan moet je op dat moment niet verder gaan, maar stoppen en proberen te zoeken naar, dus niet alleen rechtvaardigen naar woorden van oké, okay, zand erover, deze, een beetje op die kunstmatige manier, maar je moet komen ook, hey, desnoods logistiek, logica gebruiken, dus ook kijken ergens naar naslagwerk, ja, in, in boeken, in kranten, wat dan ook, om meer informatie te verkrijgen, andersnoods. Maar dan moet je brengen, eh, opbouwen bij jezelf nog de tegenlieger. Ja, positief. Totdat die tegenlieger precies equivalent wordt naar in jouw houding, eh, aan jouw negatieve houding. Dus dan 50-50. Oh! wanneer je komt, de, de, en elke, onthoud goed, elke situatie leent zich daarvoor. Absoluut elke, zonder uitzondering. Je moet die beide tot evenwicht te brengen. In jouw houding. Alles hangt van jouw houding af. En niet van de objectieve realiteit. Objectieve, oh, het objectieve realiteit is alleen, dan wordt het pas wanneer je die 50-50 toestand opbouwt in jezelf. Heb je die 50-50, oh, dat is de ware realiteit in elke toestand. En dan moet je dan vanaf die 50-50 toestand kleine, de kleinste unit, de kleinste uh, eenheid nemen en dan beslissen dan ja en nee. Ja of nee. Of dat doen of niet doen. Accepteren, niet accepteren. Yes, yes, yes. En dan ga je steeds de volgende pakken, maar altijd zo. En in nergens nooit niet meer zitten in het negatieve, want dan zit je alleen in jouw uh, jou, uh, uh, vermeende toestand, maar vermeende niet-realistische toestand dat van de dat negatieve, negatieve houding. En dan wordt het straks, de mensen zo'n bouwen jarenlang, en dan wordt het negatief. Negatief bouwen ze hun houding negatief, en, dat, en dan ze putten dan van het negatieve, geeft een enorme kracht om te leven. Maar dat is dan niet de kracht, dat is dan de parasitaire, ja, parasitaire kracht geeft dat aan de mens om te leven. Ge geweldig zijn zo kankeraars die dan, die bijvoorbeeld die, ver, die enorme krachten hebben ontwikkeld door dat negative, het negatieve, de negatieve houding. En die dan op allerlei manieren die gebruik maken van die dingen. Jij moet het niet doen. Wil je de ware realiteit beleven? Wil je een, ver, een vervulling krijgen? Bouw die dingen zoals ik jou vertelde. Duidelijk, de tegenligger en omgekeerd is ook het geval. Stel dat jij, twee woorden nog. Stel dat jij nog andere, op een andere manier uh, f, uh, de realiteit niet onder ogen wil zien. Jij gaat nu... Euforie hebben. Je bent zo verliefd. Ah, oh, goed, geweldig. Maar dan moet je dan ergens op dat moment niet, niet kapot maken, natuurlijk. Niet zeggen, nou, daarvoor was ik ook nog 27 maal verliefd. Ja? dat was altijd, altijd liep het slecht uit. Nou, nou deze keer? Nee, deze keer niet. Dus moet je ook dan zoeken naar een tegenligger. Ja, maar niet negatieve tegenligger. Maar iets wat een evenwicht biedt aan jouw euforie. Duidelijk. Niet blijven zitten in jouw euforie. Oh, hoe geweldig. Voel me zo so great, zo so geweldig. Dan zit je weer aan de andere kant van de medaille. Duidelijk. Dan komt het. Dat is ook slecht. Want dan is het ook psychologisch. In allerlei alle andere opzichten. Als je in euforie ziet, dan zit, dan zit de volgende, de volgende fase is... Het neerknallen neer naar beneden, dus je moet op tijd dat doen, niet wachten totdat jij straks uh, weer, weer naar beneden daalt en niet alleen daalt, maar zo knalt naar beneden. Je moet op tijd zoeken naar het tegenwicht, ja, naar het tegenwicht naar, niet naar een negatieve tegenwicht, maar naar een, een tegenwicht waarbij jij weer dat uit die euforie zichzelf helpt. Eigenlijk, niet, niemand kan je helpen daar. Ja, net, of anders kan je dan, ga je naar iemand anders dan zeggen ze: nou, Het is geweldig dat jij het zo doet. Ja, het is geweldig dat jij nu zit. Ja, dat jij, geweld, dat jij zo lekker je voelt. Prachtig. Ga naar een psychiater. Zeg, Geweldig. Ja, nou, kijk. Ja, die zal, die zal. Moet, moet, ik jou, moet ik jou dan uh, terugbrengen naar die, naar, die, naar, die, naar, die, naar die verschrikkelijke realiteit? Nou, blijf maar nou geloven in die. In die op de, ja, de, de prins op de, op de op de op het witte op het, op het witte paard Eigenlijk. onthoud het erg goed werk daaraan en je zal zijn ab, zal absoluut succes zal halen in alle opzichten in alles in je leven